Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland en Frankrijk gaan opheldering vragen bij de Verenigde Staten... over afluisterpraktijken waarvan ze mogelijk doelwit waren. De geheime diensten van Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten... moeten snel afspraken maken over samenwerking en werkwijze. Dat zei de Duitse bondskanselier Merkel vannacht op een persconferentie... na afloop van de eerste dag van de tweedaagse EU-top in Brussel. Volgens Merkel is er een goede discussie gevoerd over het afluisterschandaal. Vertrouwen en respect zijn belangrijk, ook in elkaars geheime diensten. Die diensten zijn nodig voor de veiligheid, maar er mag geen wantrouwen ontstaan tussen bondgenoten, zei Merkel. Aanvullende afspraken moeten volgens haar voor het einde van dit jaar worden gemaakt. Andere lidstaten kunnen zich bij het overleg aansluiten.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 Klitschko had vooral veel kritiek op het gevangen nemen... van voormalig premier Julia Tymoshenko. Het weer vannacht neemt de wind toe. Overdag staat er een stevige zuidoostenwind. Gaat het een tijdje regenen. Het wordt hoogheid 18 graden. Zaterdag geregeld zon. Zondag gaat het opnieuw regenen. En staat er veel wind. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Mag ik voorstellen dat we vannacht... dit een pietvrije zone houden? Dus dat we vannacht gewoon niet gebeld wordt over Zwarte Piet. Er wordt gewoon in Nachtzuster niet gesproken over Zwarte Pieten. Volgende week weer. Dan zijn, hoop ik, alle emoties weer een heel klein beetje gezakt. En dan hebben we het weer over Zwarte Piet. Maar verder mag je bellen over... Alles, maar dan ook alles wat je je afvraagt. Dit programma wordt door jou samengesteld. Waar moet het over gaan? Welke vraag spookt er rond in jouw hoofd? 0800 1121. Of even een mailtje naar nachtzuster. Zet je je nummer erbij. Kunnen we jou bellen? Dat scheelt een hoop uh, wachten. Twitteren kan via het nachtzuster en chatten kan ook nog eens een keertje. Omroepmax.nl slash nachtzuster en dan links even de chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster is ook een manier om met me te communiceren. Maar de allermakkelijkste blijft 0800 11 Twee, één. Maar geen Piet, hè? Niks over Zwarte Piet. Nee, niks. Geen Pieten. Pietenvrije zon Ja. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan.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 Ik lig hier te weven en te zwijten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 Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, ik doe iets van de pijn. Nachtzister, waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, haal ik de morgen? Nachtzister, ik doe iets van de pijn. Oh, Nachtzister, auw. Oh, uh, Nachtzister, auw. Hey, oh, uh, Nachtzister, oh, auw. pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nacht, Nachtziester Nachtziester on the bang bang Leuk bandje zou wel eens heel groot kunnen worden. Doe maar, heten ze. En het nummer heet Nachtzuster. 0800-1121 is het nummer dat je kunt uh, proberen te bellen als je rondloopt met een vraag. Cor, goeienacht. Ja, goeienacht. Nou, als je al goedenacht. moet lachen voordat je ook maar één woord gesproken hebt, dan doen we iets goed. Ja, nou, ik, ja. ik heb één biertje op, maar uh, <laughs> ik zal de radio ook even zachter zetten. Ja, nou, ik, ik, ik, had, ik had eigenlijk wel drie vragen, maar ik, ik weet niet. Uh, de, de eerste is over eieren koken. Ik, ja. Uh, ja, door, door een kapotte eierwekker uh, heb ik een paar keer de eieren nou, bijna helemaal droog gekookt. Uh, oh, oh, oh, ja. En ik ben nogal zuinig. Uh, ik ben van de jaren, van vlak na de oorlog. Ja. Uh, ik denk, uh, kan ik ze even goed nog opeten? Wat is ja, vooral de doja ziet er helemaal uh, donkergrijs uit. Ja. Is, is dat al in orde? Ik heb geen idee. Maar je hebt geen idee hoe lang je ze gekookt hebt dus? Nou, vanavond heb ik, uh, was het water helemaal, waren ze helemaal droog gekookt. Ah. Ik met een knal en toen was een eiendop uh, geploft. Ja. En hoeveel heb je er gekookt dan? Uh, ik, ik kook meestal drie tegelijk maar vanavond waren we vier. Och, ja, dat is wel zonde. Ah, wel zonde. Ja. ja. ja. Ik, ik heb er één opgegeten Ik denk, nou, uh, ik ga het gewoon proberen. Als mijn maag protesteert, dan, uh, dan merk we het ik wel. het wel. Ja, hoe voel je je nu? Uh, ja, prima. Ja? Ik, ik had wel dorst in een biertje daarna. Ja, maar je hebt altijd dorst in een biertje, volgens mij. Uh, nee, nee, nee, oh. echt niet. Nee, <laughs> ik ben een sport, uh, sportman. Ik, ik, ik oh. loop veel hard en... Maar ik had vanavond uh, van nee, ik, ik, ik heb trek in een biertje, dus ik pak er een. Ja, dat betekent, vind ik ook. Als je, als je zo'n toestand met de eieren achter de rug hebt. Dan ja, heb je dan Ja, en, wel en ook, een doeltje, uh, druk gehad met, met fietsen maken, dat is mijn hobby. En oh. Zijn ik alle heb fietsen heel gemaakt? Met uh, te, tevreden mensen die dan heel blij zijn dat de fiets weer gemaakt is. Kijk, word je ook heel moe van? Uh, uh, moe? Ja, nou, maar ook vold... Moe maar voldaan. Voldaan, ja. Goed. Maar ja, de vraag blijft... kun je een ei dat heel lang, zo lang gekookt heeft... dat al het water verdampt is... kun je dat nog eten? Ja, is, is dat wel gezond? Nou, blijkbaar kan het. Maar inderdaad is het gezond. 0800-1121. En je had nog een vraag. Ja, ik, ik ben nogal... Uh, f, uh, ja, f, blikvoer. Uh. Ben je nogal blikvoer? Uh, ja, ik... ik uh, Volgens mij heb ik ook wel eens gelezen dat het helemaal niet zo ongezond is, uh, groente uit blik. Mm. Maar er zit ook vaak uh, vocht in, ja. vloeistof. En dat, dat wil ik dan wel in mijn soep uh, erbij gooien, mm. zelfgemaakte soep. Maar, maar is dat wel verstandig? Is, uh, want die blikken zijn zo, zo lang houdbaar. En ik denk, ja, misschien is er wel een van de stof in, uh, in gebruikt, wat, wat met... Waarvan je niet te veel uh, naar binnen moet krijgen. Ja, ik vind het helemaal zo gek niet bedacht ook, hoor. Oké. Okay. Nee, want je klinkt een beetje verontschuldigend. Maar ik vind het uh, allemaal helemaal zo gek niet bedacht. Nou, dus uh, het volgt dat uh, bij de groente in blik zit. Kan, kan dat in de soep? Nou, nog één vraag dan. Nog een vraag, het? Ja, dan dus zijn we voor. Uh, nou, ik, ik heb wel eens. Uh, met... met, met uh, ja, dat gaat over ademhalen. Oh. Als, als, als je dingen opzuigt, ik noem wat kruimeltjes die je gemorst hebt, uh, weet ik veel, van, uh, van een plakje ja. cake of zo. Ja. Hoe is het mogelijk dat het niet helemaal in je longen terecht komt? Weet je? Ja. Want je zuigt het gewoon naar binnen en dan denk je, nou, het blijft toch altijd wel in je mond. Het komt nooit in je longen terecht. Maar wacht even, jij zuigt, jij zuigt de, de kruimeltjes zelfs van tafel. Nou, of iets anders wat ik gemorst heb, of uh, weet ik het. Of, uh, of een vloeistof. Ja. Ik, ik heb een wijntje gemorst. denk ik, Nou, zoals zonde. Ik, uh, gewoon op mijn. Uh, of, of, ja, op, op de koelkast of zo. Zo'n zo zo uh, schone ondergrond. Ja. Dan, ik, nou. Dan doe je gewoon nog. Zo. Ja? Ja, ook nee, ja, dat kan. En uh, de vraag is waarom het niet in je longen terechtkomt. Ja, dus uh, kan je er toch snel uh, die luchtpijp afsluiten, dat het, dat het niet in je longen terechtkomt. Nee, want anders zouden er de hele tijd dingen in je longen terechtkomen, toch? Ja, dat, dat zou je normaal verwachten. En maar niet alleen de lucht het, uh, binnen te zuigen. Maar ook vliegjes en ook uh, langskomende bladeren en dat soort dingen. Zou wat zijn, als de, als de hele tijd dingen uit je omgeving in je longen terechtkwamen. Maar goed, um, ja. keekruimels, ik doe het nooit, dus ik moet me even inleven. <laughs> keekruimels ja. die je van tafel al, al, opzuigt. Natuurlijk. Nou ja, kruimels of, of, of uh, vloeistof. Ja. Je bent wel heel zuinig, Cor. Nou... En ja, je kunt ook nee, gewoon denken, ik de haal er een doekje overheen. Het is niet het goede woord. Ik, ik, ik, ik leef sober. Ja. Ik, weet, verspilling, ik heb een onwijs hekel aan verspilling. Ik Behoudend? Heb, ja, ik kom uit een gezin van elf kinderen. Hè, dus, ja, dan moet je met, pakken wat je hebben, pakken kan. Ik, ik, ergens ja. heb ik... Te, ik heb hem niet echt meegemaakt. Maar mijn moeder heeft hem wel meegemaakt, de hongerwinter. Ja, en dan zit het er goed in gebakken. Ja, ik heb het wel eens gehoord op de radio. Dat... Uh, dat, dat je het via je moeder toch hebt doorgekregen. Die... Tuurlijk, ja. Ja. Ja, dat is heel logisch. En ik schaam me er ook niet meer voor, hoor. Ik, uh, mijn dochter zegt altijd uh, dit en dat. En uh, koop eens wat nieuw. En uh, weet je wel, die is die heel anders opgevoed. Dat is op zich raar. Als jij, ja. als jij behoudend bent omdat je moeder dat was... en dat je dochter dan vervolgens niet behoudend is omdat jij dat bent... Ja, maar mijn dochter is niet opgevoed in een gezin van elf kinderen. Nee, daar zit wat in. Ja. Ik, uh, dat was uh, krap, een klein huis en uh, weinig geld. Ja, daar ga je. Ja. Nou, Cor, ik ga eens kijken of we ruim in de antwoorden zitten vannacht. Nou, ik ben benieuwd. Ik, ik ook. zet de radio weer aan. Doe maar. Ja. Nou, hang, hang maar eerst op. Jij ook bedankt. Ja, goed. Dag. Okay, dag. dag. Uh, André? Ja, dag, Aswit. Ik heb het dat gevoel dag. dat jij belt over telepathie. Ja, ja, ja. ik heb twee vragen en <laughs> ja. mogelijk een antwoord. Oh, dat is snel. Ja. Probeer het eerst horen. Doe eerst maar een antwoord. Vind ik altijd fijn voor de eerst administratie. Maar antwoord. Ik denk dat ik het antwoord goed heb. Je voelt het antwoord. Ik heb die vraag van Danet van Cor, was die man geloof ik. Ja. Over blik en vocht erbij en dergelijke. Ja, nou, ik zit nou net op een glazen pot te kijken... met een vergrootglas om te kijken hoe dat precies zit. Maar volgens mij is het zo dat tegenwoordig... Ja. de techniek om de dingen te verwerken, de groenten en dergelijke... Ja. zo uh, goed gecultiveerd is, ja. zo goed is... Geavanceerd, uh, dat het, ja. uh, en, Want een blik is vacuum, dit is een pot, dat wordt vacuum maar afgesloten... dat dat voldoende is om het te conserveren... als het gloeiend heet erin gaat. ja. En helemaal hygiënisch maar Ja, maar de vraag is ontmet. nu. Kijk, kijk, luister, luister André. Als je boontjes in een, in een blik doet... Ja. Dan zit er vocht bij. Ja. En ik, ik doe altijd de boontjes dan koken in dat vocht. Ja. En dan ik gooi ik het vocht weg. Ja. Maar Cordy denkt, kan ik het vocht wat bij die boontjes in zit dan in mijn soep doen? Ja, of die dat kan eten ook, of gebruiken kan. Ja. Ja, ja nou, dat is wat ik bedoel. Het proces is zo goed uh, ja. kwalitatief, zo hoogwaardig, dat dat gewoon kan. Daarom zit ik op de post te kijken of er, of er toevoegingen zijn. Ja, maar het, is, Kijk, het lijkt me ook stug... ...of suiker bij bepaalde producten, omdat dat conserveert. Ja. Zoals maar... roken en azijn bijvoorbeeld doet het ook. Ja. Maar het lijkt me stug dat er vocht bij je, bij je spessieboontjes in zit... ...wat je niet ja. kunt nuttigen. Dat, Leuk zou, dat? Nee, dat zou, nee, zou toch gek zijn? Wel. Ik doe het ook gewoon in de soep. Dus... En waarom zou dat in de soep niet kunnen? Ik bedoel, als je de soep op koop kunt brengen, dus op 100 graden, wat steriliserend is, dan moet dat ja. dus gewoon kunnen. Nou ja, precies om wat jij zegt, omdat er misschien suikers, maar misschien ook conserveringsmiddelen in dat vocht zitten. Dat ja, je eigenlijk suiker, niet dat, in. Dat, dat kan niet suiker, zit ook in pinderkaas en zoveel dingen of zo. Ik suikers was nog niet uitgepraat, dat, dat had mijn nog op. helemaal niet af. Ik was pas halverwege. Maar het zou dus kunnen dat er conserveringsmiddelen in zitten, die als je die in. Ja, ruime ik heb nog steeds geen punt Gezet, André. Wacht nou even tot ik een punt achter mijn zin heb gezet. Ja, sorry. Het ja. zou dus zo kunnen zijn dat er zoveel conserveringsmiddelen in het vocht zitten, dat bij de spesboontjes in zit, dat het niet gezond is om dat in grote hoeveelheid te consumeren. Ja, dat ja, ging je, je weer, hè? Ja. Ja, op het potje niks. Maar Goed. er staat wel op. Ja. Daar komt het. Ja. Na verwarmen, volgens afgieten... Ja. Dus als je het verwarmd hebt, je vocht afgieten en dan consumeren. Dit is bij een potje bruine bonen. Maar ja. er staat bij de aanwezige dingen niet veel, niks, niks, niks van de e nummers of dergelijke dingen. Er staat alleen maar bij natrium wat zout is. Maar dat is wel raar. Het is wel raar. Dat is het. Het is wel of raar. Dit dan. Het is wel raar dat je het af moet gieten. En dan pas consumeren, want dat zou ja. impliceren dat je, het niet, dat je het niet het vocht moet consumeren. Want dan zou er niet staan dat je het af moet gieten. Ja, ja, ja, dat, ja, dat zou kunnen. Ja, hmm. wat dat er toch is, ja. 0800-1121, als iemand er meer van weet. Wat had je nog meer, André? Nou, goed, dan komt het volgende. Ja. Uh, het was, toevallig was hij er vanavond ook op de radio, Timo. ja. Timo, nee, ik hoorde Timo vrijdag. bij Casaluna. Eens, ik ik hem hoorde. Ja. Maar het volgende gebeurde mij namelijk vrijdag. Ik lig in bed te luisteren naar de radio. Geeft niet. En ik heb wat ik wel denk zitten denken. En ineens zit ik aan Timo, heel sterk aan Timo te denken. Dat, denk ik, ja, ik hoorde niks van, enzovoort, ja. op de radio. Ik heb zou ik willen ook. weten of die man er gewoon nog is. Ja. Weet je, verder, ja. verder niets. Ja. Ik denk, ik ga het bellen. Ja. Om dat te vragen. Ja. En ik heb dat nog niet in mijn hoofd. Ik draai me weer om, ik lig weer. En Timo komt ineens op de radio. Ja, hij doet het voor jou. Nou, en dat is mijn vraag. Is er dan een vorm van telepathie geweest? Mm. Of heeft het iets te maken met collectief geheugen... wat wij schijnen te hebben? Nee, het heeft te maken met een uh, heel zeldzaam concept... André, oh, je weet het. Ja, ik, ik weet precies hoe dit zit. Nee, maar ik mag het niet beantwoorden, maar dit weet ik dan toevallig, want ik heb dit bestudeerd. Ja. Dit concept, dat is alleen, dit is je alleen gegeven als je creatief bent en open staat voor de medemens. Nou, dat ben je allebei, hè, André. Ja, dat zijn we allebei dan waarschijnlijk. Ja. En dat concept noemen we toeval. Ja. Ja. Ja. Heb je me mooi. En weet je plakken. wat het is? Als het, als jij. 800 keer aan Timo denkt en hij belt niet, dan valt het je niet op. Maar als je de 801e keer aan Timo denkt en hij belt net, dan denk je, nou, is ook toevallig. Ja, maar het was natuurlijk ook inderdaad toevallig. Want het is ja. maanden geweest dat ik naar huis, ik vaak naar allerlei programma's snap, ja. omdat ik Maar dacht je nooit aan Timo. En ik hoorde er wel mensen over praten en alles. Maar al die bij tijd jou je... hoorde ik het telkens over vragen. Al die tijd... Ja. Al die tijd... maar goed, in ieder geval, dat was dat. Dan is dat opgelost. Jij zegt dat zit zo. Nou, het volgende. Ik mocht het niet over Zwarte Pieten hebben. Nee, denk erom. Maar ik hang je, je op. Ik heb een. Nee, nee. Ik heb een Zwarte nee, Pietenbeveiliging. Iedereen die over Zwarte Pieten begint, wordt automatisch uit de uitzending verwijderd. Ja, maar het gaat, gaat niet over Zwarte Pieten. Nog één keer. Je zit aan je Zwarte Pietenlimiet. Nee, het, nee, daardoor ben ik erop gekomen, ja. dat kan, dat is ook weer een sprongetje, een sprongetje heet dat geloof ik. Een he? bruggetje, nou, knechten, die, het heet, die heet geen sprongetje, mij... het heet een bruggetje. Ben, ja, een ja. bruggetje, ja, ja. dat zo heet het, jij ja. weet het beter. Ja. ja, dat heb je met zusters, die, ja, die, die weten alles van medicijnen. Maar bij jou? Nou, ja. wel, wat die knechten betreft. Ja. Uh, knechten die had je bij uh, boeren en slagers bijvoorbeeld. Mm. Uh, maar is een knecht nou negatief, want je hebt ook een meesterknecht. Mm. En bijvoorbeeld uh, landeigenaren en adel, koningen enzovoort, die hadden bediende dienaren. André, maar aan de andere kant heb je André. het woord... ik laat me niet knechten of geknecht worden... wat dus eigenlijk op iets vernedigends slaat. Hoe zit dat dan met knechten? Je bent gewoon met een, met een omweg... probeer je het toch over de knechten van Sinterklaas te hebben. Ja, maar knechten heeft... Een ander iets. Nou, het is. Je ook het is dus dan ik het over dienstmaagden hebben, maar daar heb ik niet zoveel verstand van. Nee, maar je nadert, je nadert echt. Uh... <laughs> ik zit op het randje, hè? Ja, voel je het? Dus telepathie. <laughs> ja, ja, natuurlijk voelde ik dat. Ja. Daar, gek, ik zit er al eer, veel eerder aan te denken, hoor, al, al een paar dagen. Ja, denk, nou, dat ik dacht, dacht ik al. Ik heb dat ook altijd zo rond december, denk ik opeens aan Sinterklaas. Ik denk dat het telepathisch is. <laughs> ja, Jee, zou heel dat zou ook uh, toeval zijn. Nou, nu hang ik op, André. Ja, oké. Okay. Bedankt hè? Ja hoor, dus je maakt er geen vraag van van knechten. Nou, ik heb hem erbij gezet, maar als er niemand over belt, dan, zal, dan zul je mij er niet over horen. Vanzelf. Ja, of niet? Fijn, hartstikke bedankt. Yo. Prettige nacht nog. Dag André. Dag. Hoi. Rob van Meerten, nacht. Hallo. Hallo. Dit? Zeg het eens. Ik heb een vraag. Ah ja. Ja, en dat gaat over uh, dat ik uh, de, de, de Rabobank. Ja. Die uh, heeft een boete gekregen. Ja. Ja, en uh, nou, dat zou 1, mil uh, 1 miljard dollar zijn. Ja. Zo'n 750 miljard, uh, uh, miljoen uh, euro. Ja. Nou, hele simpele vraag van mij: waar gaat die boete naartoe? Ja. Um, yeah. Als die geïntwoord. wordt, wie, wie legt die boete op uh, en waar gaat die boete naartoe? er um, is een hoop geld. Ja. Mag ik het uh, hebben, Rob? Ja, ik, het zou ik, op ik, zich, ik ben benieuwd. Uh, zou het niet gewoon naar de Nederlandse bank gaan? Gewoon omdat het nou, de basis volgens, van alle banken? Volgens mij is, uh, uh, is die, uh, wordt die boete internationaal opgelegd. Oh ja. De, uh... Want het is, ook, het is ook, uh, het was ook een Engelse bank die erbij betrokken was. En er uh, waren iets van twee of drie uh, banken. En, ja. ja. Dus uh, volgens mij is, was het een internationaal uh, tribunaal of iets dergelijks, hoe dat heet. En uh, die legt die boete op en denk ik van ja, dat is leuk, maar waar gaat dat naartoe? Welk potje komt het dan in? En, ja. Ja want, even, ja, want ze hebben... Oh, ik, ik, ben, ik ben er niet zo goed in. Maar ze hebben iets gedaan met... Ze hebben uh, rente gemanipuleerd op zo'n manier... dat het... Uh, da, uh, dat het ja, de, eigenlijk dat de rente steeg, ja, hebben, toch? Wat ik begrepen heb, hebben ze onderling... hebben ze renteafspraken gemaakt. Oh ja, en, en eigenlijk had de rente zullen dalen. Maar dan gaat het toch gewoon naar die partijen... die, die, rente, die te veel rente betaald hebben. Die moeten, ja, maar dat, zo zal het niet gaan met een boete... Want een boete is extra natuurlijk. Dat is niet die rente terugbetalen. Goh, wat ingewikkeld. Ja, ja, daarom. Het is. Uh, ik, ik denk dat het... Uh, ik denk van ja... Als, uh, ik bedoel, als, als, als je in Nederland een verkeersboete een, een krijgt... Dan, uh, dan gaat het naar de Nederlandse staat. Ja. Ja, nou, en dan kan je... Er wordt de Nederland, dat, dat wordt erin voor uh, voor het algemeen nut, denk ik. Dan maar. maar ja, dat geld van, van, van die banken, dat, dat blijft bij mij altijd een beetje een mysterieus uh, circuit, hoor. Nou, ik, ja, ik ben daar niet zo goed in, in die financiële dingen. Dat, nee, ik, ik, ben, ik ook ik, niet. <lacht> dus um, ja, de, de, de, de oplossing... Iets waar jij niet goed in bent. <lacht> ja, we moeten, dus, we moeten dus eigenlijk gewoon een uh, financieel deskundige hebben, denk ik zo. Ja, of uh, iemand die in, in het rechtscircuit zit, hè? Ja. Nou ja, dan gaan we op zoek. Ik roep gewoon op, zoals uh, gebruikelijk in dit programma, 0800-1121. Maar dan moet het 1 wel 1 iemand zijn, 1 1 1. Roep, wat? Wat zeg je? Ja, ja ik zeg 0800-1121. Hé, hey, dat is nog eens een stukje service van jouw kant. Ja. Dat je even meedenkt. Ja, nee, maar het, uh, het is wel belangrijk dat er iemand belt... die het ook een beetje in Jip en Janneke taal uit kan leggen. Ja, Dat zeg ik er even bij. Ik, zo, want ik zit ook simpel in elkaar, dus ik wil het ook simpel beantwoord uh, krijgen. Ja, nou ja, ik ook. Nou ja, dan uh, nee, uh, nee, gaan nee. we het proberen. Kun jij nog een keer het nummer noemen? Ja, 0800 1121 Dank je wel. Vragen ja. en antwoorden. Zo keurig, Rob. Je kunt het wel overnemen. Goed, man. Nou, dat zou ik niet willen. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay, nou, doeg. Ieder z'n vak. Oké, veel plezier vanavond. <laughs> Hoi. Jesse J is it and price tag. Vergeet toch dat het om geld gaat. Jesse J was dat. En price tag naar aanleiding van de vraag van Rob van Meerte. De Rabobank heeft een boete gekregen en Rob vraagt zich af: het geld van die boete, waar gaat dat naartoe? 0800 1121 als je het weet. Uh, verder zijn er vragen van André, namelijk de vragen: is het woord knecht positief of negatief? en uh, het feit dat hij aan Timo dacht... een vaste beller van diverse nachtprogramma's... die al een tijdje niets van zich had laten horen... en opeens belde Timo weer zojuist naar Casaluna... heeft dat met telepathie te maken... Goed, André stelt de vragen en dus noteer ik ze. Cor die wil graag weten hoe het komt dat als hij de overgebleven keekruimeltjes... of uh, wat gemorste melk opzuigt van tafel... waarom dat dan niet in zijn longen terechtkomt. Hij wil weten of het vocht dat bij de groente in blik zit... Uh, gewoon moeizeloos genuttig kan worden... en of eieren die hij veel te lang gekookt heeft... of hij die nog steeds kan eten. 0800-1121. Toongevers, goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens, Toon. Ik uh, bel maar weer eens, hè. Ja. <coughs> Want, uh, ja, mijn vrouw en ik uh, zijn al bij 67, maar ja. we zijn nog heel erg uh, <coughs> druk bezig. En in staat om vanavond te telefoneren, is, uh, ja. Het is een ontspanningsavond. Nou, <laughs> Echt, dat is een vast, uh, vaste prik. Donderdag, nou, ontspandag. Niet vaste prik, oh, niet vaste prik losse maar avond wel. Nou, mooi, He, gezellig. En uh, dan zitten wij samen weleens te bedenken. wat kunnen we nou eens voor vragen met de knipoog aan Astrid stellen? Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Nee, wel Dat begrijpen jullie verkeerd. Nee. Het gaat om vragen waar je echt heel graag een antwoord op wilt hebben. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ja, oké, okay, nee, dan is het goed. Ja. Maar soms met de knipoog. Hmm. Nou, vooruit, je mag er bij knipoogen. Wat was de vraag, dan? Eh. Uh, uh, tegenwoordig wordt van alles en nog wat, uh, worden er statistieken gemaakt. Ja. En uh, mijn vrouw is linkshandig. Ja. En die vraagt zich af of links linkshandigen uh, meer warm water gebruiken als rechtshandigen. Um, omdat de warmwaterknop altijd links zit, bedoel je? Ja, precies. Ja. Dus ik weet niet of daar statistieken over zijn. Nee, dat moet haast wel, toch? Nou, dus, wat we kunnen uh, doen is. Hoe heet je vrouw, Toon? Henny. Uh, Henny. Uh, vraag eens aan Henny of ze meer warm water gebruikt dan jij. Uh, dat weten we dus niet precies. Heb je nooit gemeten? Nee, nee, niet echt. Maar, Toon, jullie zijn 67. Ik kan me voorstellen dat de huishoudelijke werkzaamheden bij jullie in huis nog. Iets wat aan de ouderwetse kant verdeeld zijn. Dat, dat uh, Henny net iets vaker schoonmaakt dan jij. Ik denk het niet. Oh. Nee. <laughs> Oké, okay, wie was er af bij jullie? Uh, dat doet de vaatwasser. Oh, heerlijk. En wie is op de ramen? Uh, onze huishoudelijke hulp. Oh, en is die links of rechts handig? Die is rechtshandig. Oh, nee, dan, dan kunnen we even kijken... want dan kunnen we onderzoek... uit onderzoek uh, is uh, gebleken... uit een uh, representatieve steekproef... onder de doelgroep... dat van de... Van de uh, uh, zeg maar, als je het verdeelt... onder de linkshandigen en de rechtshandige... in jouw huishouding... dat de rechtshandige, ja. namelijk jouw huishoudelijke hulp... meer warm water gebruikt... dan de linkshandige, namelijk Henny. Ja ja, ja, ja, ja. Maar het is... Het is het is toch juist zo, er is wel eens ter sprake gekomen in dit programma... dat de warmwaterknop juist... Oh, nee. nee. Nee, die zit links, hè? Ja, ik wou nu zeggen dat die juist links... Want ik hoor... Weet je wat een koeker is? Ja. Dat is link. Uh, re rechts, links, rechts. Re re maar het is link, maar hij zit rechts... Want die doen ze dus... Nee, hij zit juist links. Waar zit hij nou? Hij ja. zit rechts. Die moet rechts zitten, omdat als je hem aandoet... dan moet je niet met je hand eronder zitten. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat is met, eigenlijk met de warmwaterknop ook zo. Dus waarom zit de warmwaterknop links? Ja. Dat is raar. Ja, dus uh, ik dacht... Uh, er zijn allerlei rare statistieken. Ja, zijn hier nou ook statistieken over? Ja. Ik begrijp het. Nou, dan dat... heb ik nog een vraag. Oh jee, ja. Ja, ja. En dat gaat over vloekende kleuren. Ja. Uh, als je... Wat gaat, uh, gaat Henny doen? Ik hoor de deur. Ja, die komt nou binnen. Oh, die... waar was ze dan? Ja, op de radio. Ja. <laughs> dus Zij deed ik al de echt een leuke vent ja, op de radio. Nou ja. Hallo Henny, gezellig, ja. Oh, ik kan Henny uh, de vraag stellen ja, over de vloeken. Ze kleuren. is er nu toch? Ja, geef mij ja. Henny even. nacht. Hallo Henny, wat was je aan het doen? Ik lag uh, naar de radio te luisteren, heerlijk. In bed. Oh, je, jij was al naar bed gegaan, terwijl, terwijl Toon net zit te vertellen dat jullie zo'n gezellige avond hebben samen. Ja, to, to, tot ik naar bed ging. Natuurlijk. Ja, maar ja, je bent weer terug, hè? Je denkt van, wat zit met wie zit ik word, hier te praten? Ik ben ik op de radio en hier wat krijgen we nu. Je die denkt, daar moet ik bij van, zijn. En ja. die vraag kwam bekend voor. Hoe zit het met die vloekende kleuren? Ja, de vraag kwam je bekend voor. Niet de stem of het feit dat die toon heten. Ook al. al ja. ja, goed. Maar dat, ja, dat, vloekende dat schijnt, kleuren. Ja, vloekende kleuren mogen gewoon in de kerk. Mogen gewoon in de kerk, wat mij ja. betreft. Dus nee, maar ik bedoel eigenlijk, als je dus in ja. de natuur kijkt. Ja. Alle kleuren groen. Ja. Dat is altijd mooi. Ja. Maar als je dus gewoon in een winkel op je goede kleren kijkt en je doet een aantal kleuren blauw bij elkaar, ja. dan vloekt bijna altijd. Verschillende vloek een verschillende kleuren blauw? Wat zeg je? Verschillende kleuren blauw vloeken? Ja, als je, dus, als je blauwe kleren bij elkaar doet, is lang niet altijd het mooi bij elkaar staat. Oh ja. Ja. Als je groene dingen in de natuur ziet, dan is het altijd mooi. Dat maakt niet uit welke kleur groen het is, maar het is gewoon mooi. Ja. En dat, dat vind, ik, vind ik vreemd. Maar als je lege groen met appeltjesgroen combineert... dat is ook niet echt mooi, toch? Mm, ja, daar ga je het een beetje het zoeken, kan. maar het is waar. Het kan wel. Wat, oh, dan gaat Toon zich er weer mee bemoeien. Wat is er nou weer, Toon? Toon zich ja. <laughs> Het zijn basiskleuren, zegt hij. Dus... Ja, dat zou wel eens inderdaad ermee te maken kunnen hebben, ja. Dat het elementaire kleuren zijn, of hoe zeg je dat? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay, dus het gaat hier niet over roze, rood, paars en oranje... waarom dat bij elkaar vloekt... maar waarom verschillende kleuren blauw bij elkaar kunnen vloeken. Ja, eigenlijk is dat de vraag. Oké. Okay. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Henny. Oké. Dank je wel, hè. Mag ik toon nog even? Ja, Doe, Mag ik okay. toon nog even? Kun je nog even? Je mag toon geven, natuurlijk. Toon geven, ja. Toongevers geven. Hallo. Hallo, Toon. Um, Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en een fijne avond nog, hè? Nee, want de basisvraag was. Uh, blauw ja. en rood zijn ook basiskleuren, maar dat vloekt heel vaak. Blauw en rood? Ja. Nee, heeft Henny het nou helemaal niet goed verteld? Jawel, jawel. Oh, nee, nee, oké. Okay. Nou, ja, ik, nee, uh, nee. er is vast wel iemand die de chocola van kan maken en die belt naar 0800 1121. Dag, Toon! Dag. Dag! Peter Bakker. Ja. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Zeg het eens, Peter. Um, ik heb nog een niet simpele vraag aan je. Oh, Dag, zuster. En ik, ik, ik, word al, ik word al zo uitgedaagd vannacht, ja? Ja, ja nou, dat is wel heel heftig hoor. Ja. Ik, heb, ben al, ik ben ook toevallig 68. Oh, en, um, nou, hij was 67 ben, he, Toon. toen. Ja. Oh, zo kan ik me niet schelen. Ja. Maar in ieder geval, uh, ik heb altijd in de nachtdienst gezeten, ziekenhuizen, psychiatrische instellingen. En mijn vraag is gewoon aan de aan huisartsen bezig. Die dus nu, waarschijnlijk, zijn er waarschijnlijk nu duizenden aan het werken in Nederland. En de artsorganisatie, die heeft die, die meneer in Tuitje Horn, wordt, wordt constant ook omgeroepen. Ja. Uh, heeft die ontslagen uit zijn ambt ontzet? Ja. En als ik, je, als ik je vertel dat die levensvragen constant, als je in de zorg zit, aan je voorbij gaan. Ja. En vaak zeiden ze ook, mensen tegen mij: van dat het vader of moeder niet gewild. En dan mm. lagen ze al jarenlang aan een slangetje en noem maar op. Ja. Dan is mijn vraag aan de huisartsen, is het inderdaad zo dat u het eens bent dat de huisorganisatie die arts ontslagen heeft, uit zijn ambt heeft ontzet? Mm -hmm. Want als het niet vergist, dan is in grote steden, er is nog een grotere afstand op kleinere plaatsen naar de cliënten toe. Ja. Dan heb je een veel persoonlijker contact met je cliënten. Ja. Ik zou het doorgraag willen weten van hu aan huisartsen, die waarschijnlijk nu ook wel luisteren, als ze eventjes niet aan het werk zijn. Trouwens, ja. er zijn ontzettend veel mensen op allerlei gebieden in ziekenhuizen en instellingen die nu aan het werk zijn. Ja, maar ik die willen me, zich wil... er vast niet over uitspreken, Peter. Nou ja, het kan, het kan, anoniem, het kan anoniem. Oh ja, je ja, kunt, dus kunt natuurlijk gewoon zeggen je, dat je. je... Gewoon zeggen in het algemeen van dat je toon ja. Dat je gewoon die mannen uit het ambt want die, die vragen die komen, worden constant op vooral aan uis, huisartsen afgevuurd. Van dokter, dit wil ik niet. Nee. Dit wil ik zo niet verder. Maar, en ik zou dat... maar Peter? Ja. Ik heb daar toevallig van heel nabij mee te maken gehad. En wat ik me steeds afvraag is. Ik, ik, ik begrijp het hoor, dat die uh, dokter Trump. dat dat heel verschrikkelijk gelopen is. Die is inderdaad uit zijn ambt ontzet. En uh, nou, het is allemaal heel vervelend afgelopen. nadat hij iemand heeft geholpen met. Uh, ja, precies. Ja, precies. Met, ja, ja, met een einde maken aan zijn leven. Maar uh, op het moment dat je het niet meer strafbaar maakt. als je dat ja. doet, dan zou dus iedere kwaadwillende huisarts als een idioot een half dorp uh, uit zijn uit lijden kunnen verlossen? Nee, uh, dat is onzin. Ik bedoel, je, je kunt ook gewoon andere, je kunt ook een andere straf opleggen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, je die man uitnodigen en eens goed gaan kijken. Want nu wordt een hele familie wordt gestraft van die man. Waarschijnlijk mm -hmm. heeft hij nog een gezin ook of zo. En ja. noem maar op. Ik bedoel, hij is gewoon heel puur en gewetensvol is bezig geweest. Ik, nou ja, kan mij, hij, dat hoor. weet ik niet, want ik heb daar totaal geen nee, maar, inzicht in dat dossier. Nee. Maar, ik, maar, Peter, maar, Peter, maar, Peter, maar Peter, het heeft toch niets mee te maken dat, uh, dat die maatregelen genomen zijn. De vraag is, moet het strafbaar zijn als een huisarts zo'n beslissing neemt? Want als het strafbaar is, ja, dan krijg je dus straf als je het doet. Ja, dan krijg je straf, ja. Maar wat voor straf? Ja, ja. Wat en... voor straf? Ja, en dan... Wat voor straf krijg je. Ja, maar... natuurlijk moet je? Natuurlijk moet je gestraft worden. Want, en bovendien, zo'n trut van een, van een collega die net aan het werk is waarschijnlijk... die heeft het voor de eerste keer van het leven meegemaakt. En die heeft meteen iemand aan hangen gemaakt. En die, die, is, die, die is meteen gezegd wat er nu gebeurd is, dat mag niet. En die heeft meteen naar van alles gebeld. Ja, maar ik ja, het, ik... Ik, dat, als de, de regels zijn er natuurlijk om nageleefd te worden. En ik begrijp ook wel dat ja. het soms... Uh, allemaal niet zo uh, zwart-wit ligt. Ja, ik ben ja. Ook absoluut niet. Ik maar ben dan moeten absoluut... we toch de regels aanpassen. en niet het feit dat iemand ingrijpt. als iemand zich niet aan de regels houdt. Dus, dat zou zijn, aan de basis zijn... moeten liggen, toch? Die zou aan de basis moeten liggen, daar heb je gelijk. Oké, okay, maar de vraag maar is zijn... eigenlijk. Jouw vraag is eigenlijk. want ik, we dwalen alweer helemaal af. Maar jouw vraag nee, is nee, namelijk nee, eigenlijk. Nee, dat, het... dat je de mening wilt weten van mensen die in de gezondheidszorg werken. Ja maar, ja, maar, ja, maar Peter, dit programma draait niet om meningen. Dit programma draait om feitelijke antwoorden. Dus als ja, je vraagt om meningen, dan vraag je dus niet om feitelijke antwoorden. Ja, omdat ze er niet direct op kunnen antwoorden natuurlijk. Nee. maar goed. Maar mocht er iemand zijn die uh, zelf in de gezondheidszorg uh, uh, werkt... en hier nog een licht op kan laten schijnen dat we nog niet gezien hebben... 0800-1121. Ik, ik... Perfect beantwoord, Astrid. Dank je wel. Dank je wel. En uh, jij bedankt voor je betrokkenheid, Peter. Joachim. Goeienacht. Okay. Dag. Valentijn. Dag, Astrid. Hallo, Valentijn Nielsen Long time no see. No speak. Yes. Um... Ik zit hier eerlijk naar je te luisteren. Nou, en, zo mag um, ik het horen. Het, laat ik beginnen met het sapverhaal van de conserverblikken. Ja, begin, maar kun je ook al vertellen waar je mee eindigt? Want dan kan ik vast een plaatje bedenken. Oh, My Funny Valentine is altijd goed. Oh ja, dat is, zijn we snel klaar. Kies, kies een versie. Niet die, <laughs> ja. niet die van Chad Baker, want die nee. is heel lang. Nee, die doen we niet. Nee. <laughs> maar een andere versie. Ja. Um, goed, het vocht het van het sap, ja. Wat in de blik conserveblikken zit, ja. dat kan je gewoon gebruiken. Ja, weet want je het zeker? Het, ja, want als het sap niet goed was, dan zou je ook die andere inhoud van het blik niet kunnen eten. Oh nee, daar zit wel weer wat in. En dan stap ik meteen over naar een tip. Ja. Als je een potje angurken koopt, ja. zit daar ook zuur in. Of ook sap. Even denken hoor. Een pot angurken. Ja, ja. Nou, en dat kan je heel goed hergebruiken. Neem een winterpeen of een ui, snijd die in plakjes. Als je de agurkjes opgegeten hebt, doe de schijfjes uh, ui of winterpeen in het potje waar, van het zuur in het zuur waar die agurken in zaten. Laat het een week of wat in je ijskast staan. Ja. En dan heb je ineens weer heel leuk en ontzettend lekker zuurgoed. Gratis en voor niks. Het is een hele goede tip voor Cor dit. Ja, want het, ja precies. Ja. Ja. Want, want dat zuur van een van pot geur, dat kan je nog één keer hergebruiken. Nou, en, en snij wat, wat je maar wil hebben om in het zuur te leggen. Snij dat klein en doe dat in het zuur. Van een uh, potje. ah oh, gurken. Of, of whatever. En dan had je het net over tweelingen. Daar heb ik een vraag over. Ben, bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Um, ik heb wel eens gehoord dat linkshandigen. Ja. Misschien weet iemand dat. Eigenlijk in oorsprong. Deel uitmaakte van een. Eén eigen tweeling. Huh? En dat de rechtshandige tweeling ja. heel vroeg in, in de foetus... het niet gemaakt heeft. En dat eigenlijk de linkshandige, dus een deel van de tweeling, waren. Maar, Valentijn, jij hebt gewoon een heel raar verhaal gehoord en je wil nu weten of het waar is. Juist, ja. Want okay. ik heb dus gehoord, bij heel veel één eigen tweelingen. Is het zo dat de een links en de ander rechtshandig is? Oh. Zou het zo kan. Ik ben ook linkshandig. Zou het zo kunnen zijn. Dat je oorspronkelijk een tweeling bent geweest? Waar de, mijn andere broertje nooit de wereld is. Uh, ja, of zusje. Oh nee, dat kan niet. één eier. Nee, één ja, eier. <laughs> nee. Nee. En dan heb ik nog een, tenslotte een, een echte vraag. Oh, ja. Het gaat over witte en bruine bonen. Ja. Waarom? Zijn witte bonen veel duurder en veel moeilijker verkrijgbaar dan bruine bonen? Dan heb ik het over bonen die nog droog zijn. Hè? Die je dus eerst in de week moet zitten en dan de volgende dag... of het pannetje laat gaar laten stoven. Waarom zijn er minder witte bonen dan bruine bonen en waarom zijn ze duurder? Ja, en waarom kan ik wel bruine bonen in blik kopen? Ja. En alleen witte bonen in blik... In tomatensaus. Oh ja. en, uh, Valentijn, want, en, en witte, Valentijn, Valentijn, Valentijn. Valentijn, God, ik weet niet wat het is vandaag, maar niemand kan me verstaan. Misschien moet ik uh, gewoon, zal ik in de microfoon gaan praten? Misschien dat dat helpt. Valentijn? Kan iemand iets meer vertellen over, over het verschil tussen witte en bruine bonen... en waarom, ja, dat je, dat je dus witte bonen wel in blik in tomatensaus krijgt... maar als je gewone witte bonen wil hebben... Alleen maar in Graag. Valentijn? hallo. Ja, luister, Studio aan Valentijn. Ja, Doe mee tot de orde. ja, het is duidelijk. Dankjewel. Nou. Goeienacht, ja. hè? Ik ga... Uh, nee, ik nee, ga nee, nee, niet weer een lange zin beginnen. Zeg nee. gewoon dag. Ik ga. Hopen. Nee, zeg hopen. gewoon dag. Dag, dag. Ah. My funny valentine.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 Valentine's Day. Frank Sinatra. Am I funny? Valentine 0800 -1 -1 -1. Als je weet waarom witte bonen minder goed verkrijgbaar zijn dan bruine bonen... of linkshandige inderdaad volgens een verhaal dat misschien wel klopt... of het echt zo is dat ze ooit onderdeel waren van een tweeling... Um, even kijken, Peter Bakker wil heel graag de mening van mensen uit de gezondheidszorg over uh, het uit het ambt ont, uh, ontzetten van uh, huisarts Tromp, die iemand help, hielp bij zelfdoding. Toongevers uh, vraagt zich af en henniegevers zijn vrouwen ook, of uh, waarom sommige kleuren blauw bij elkaar kunnen vloeken en uh, of lin linkshandigen... meer warm water gebruiken dan rechtshandigen. Rob van Meerte wil weten waar de boete die de Rabobank is opgelegd... naartoe gaat en André vraagt zich af of het woord knecht... nou positief of negatief is en of, uh, of er sprake kan zijn van telepathie... als hij aan een bepaalde persoon denkt en die persoon... die belt vervolgens ook nog eens een keertje naar het radioprogramma hiervoor... En dan was er nog Cor die graag wil weten of uh, het schadelijk kan zijn voor zijn longen... als die cakekramels opzuigt van tafel of uh, gemorste melk. En uh, ja, hij concludeert eigenlijk zelf dat het niet zo is en vraagt zich af waarom. En of de eieren die hij veel en veel en veel en veel te lang gekookt heeft nog eetbaar zijn. 0800-1121. Ik ben op zoek vooral naar antwoorden. Jan Musters, goedenacht. Hallo, met Jan. Dag, Jan. Ja. Dag Jan. Um, ik heb een oogje, of twee ogen, ja. op ene marlies. En uh, mijn ervaring is dat uh, vrouwen het altijd leuk vinden... als je nagaat waar hun naam mee te maken heeft, waar het vandaan komt. De naam? Ja, nou wow. heb ik al uh, gevonden ja. in een uh, voorname boek van uh, Prisma... Ja. Marlies is samengesteld uit uh, Maria ja. en Elisabeth. Oh ja. Ja, eigenaardig hè? Nee, ja, het is, ja, is logisch, dus, uh, ja. Nou ja, logisch. Ja. Elisabeth is uh, Hebreeus. Ja. En, uh, maar even oh, Elisabeth... heel even, Jan, ga je nu de oorsprong van de naam Marlies zitten voordragen of heb je ook een vraag? Ja, of iemand uh, er nog iets aan uh, kan toevoegen. Oh ja, oh, dan moeten we inderdaad eerst weten wat je al weet. Elisabeth is van oorsprong Hebreeuws. Uh, ja. Ja. die heeft iets met uh, God heeft gezien. God is mijn eet. God, uh, maar uh, Elisabeth is de Hebreeuwse uh, uitspraak. Ja. Maar mijn vraag is dus of uh, iemand daar nog iets aan kan toevoegen. Ja. En dan liefst iets leuks? Ja, uh, ja, iets creatiefs. Ja, nee, ik begrijp het. En hoe gaat het verder tussen jou en die malies? Oh, goed, we kennen elkaar al jaren. En, uh -huh. uh, ja. Oh, dat was het. Uh, en weet nou, ze al nee, dat je er leuk ik, vindt? Nee, nee, ik wou er iets voor gaan maken. Oh, ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik vraag me af of zij weet dat je het leuk vindt. Oh jawel. Oh, dat weet ze al. Ja, nee, maar daar ben ik duidelijk in. Oh. En, en... Maar hoe leuk. Oh, en zij voor jou dan? Vindt ze jou ook leuk? Ja, ze vindt mij wel een interessante man. Oh. Goed, nou ja, ieder zijn ding. Um, nul. <laughs> 0800 no, ik, ik, ik had al aangekondigd dat ik nog, nog een tweede vraag had. Hè? Jeetje, iedereen is van de, van de dubbele de, of de trippele ja, nou, nou agenda. Ja, nou heb ik toch aan de lijn. Ja, vind ik ook, maar want anders is, blijft die, die, het maar doorschudderen door uh, alle weken heen. Oh nou, ja, nee, maar die, die is technisch. Oh jee. Heel technisch. Oh jee. Nou kom maar: uh, het verband tussen koppel <laughs> en vermogen. Ja. En dat gaat dus over uh, ja, motoren. Maar je wil weten wat het verband is tussen koppel en vermogen? Ja. De, nee. uh, als je een auto koopt, dan uh, kun je altijd uh, zien van... Uh, nou, cilinderinhoud ja. en uh, hoeveel vermogen die heeft. Ja. Uh, tegenwoordig is dat uh, ja, 200 pic, uh, kilowatt. Ja. En het koppel is... Uh, bij zoveel toeren zoveel. Oeh, ja. Maar wat is het verband ertussen? Ja, wat is, wat is nou eigenlijk het verband tussen koppelen en vermogen? Ja. <laughs> Als ik het zo kan vragen, dan hou ik dat de rest van de uitzending wel vol, Jan. Ik ga mijn best doen. Oké. Okay. En ik hoop dat het goed ik, uh... komt met het koppelen van jou en Marlies. Dank je wel. We zullen alles doen naar vermogen en uh, dan hopen we er het beste van. 0801121. nacht Jan. Jo, Hallo. Goeden Hallo. Paul Hemming. nacht. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Dag Paul. We zijn, we zijn er weer. Gelukkig. Hoe moest het zonder Paul? Ja. Wat een schrapante nacht. Nou, het begint nu al, ja. En het is pas zes ja. voor drie, ja. Ja, het is ongekend, ongekend. Nou, maak jij goed, het eens een uh, diepzinnig verhaal? Ja, doe ik ook. En ik ga straks even het, het uh, uitleggen met het vermogen en koppel. Echt? Ja, dat is zo makkelijk. Oké. Okay. <tus> maar goed, daar gaat het niet om. Ja. Mijn vraag is, dat is weer een hele andere richting. Dat is, waarom kan bijvoorbeeld een man maar één keer een orgasme krijgen... en een vrouw meer malen? Nou, Paul. Ja, interessant. <tus> ik weet niet wie jou dit verhaal heeft wijsgemaakt. Ja, oké. Okay. Goed. Weet ik ook niet. Uh, maar goed, dat is de vraag? Ja, dat is de vraag, ja, inderdaad. Ja. Dus, en en nou wat goed. is de tijdspanne waarbinnen zich deze vraag afspeelt? Ik weet het ook niet. Oh. Het, schoot, het schoot me te binnen en ik kwam in één keer door. Ik denk, ik vraag hem even. Maar, maar even? Ik, laat ja? ik het zo zeggen, Paul. Mm -hmm. ja? Want ik ben nou niet bepaald de goede lelikens van de Nederlandse radio. Maar, nee. maar het... het ik wil de vraag wel stellen, maar, de, maar de, het klopt niet helemaal. Het varieert per persoon. Ja, dat weet ik. Oh. Alleen bij een, bij een man weet ik gewoon dat het inderdaad... na één keer gewoon even uh, kortstondig afgelopen is. Oh, dan heb je even en... tien minuten nodig. Ja, dat hangt er vanaf. oké, okay, goed. Oh, of, of tien uur. Ja. ja, dat hangt er maar net vanaf. Ja, hoe maar, aantrekkelijk dus ja... de vrouw is. Bij wijze van, ja. dat hangt ervan af. Ja. Ja. Dus. Goed, nou, en dan maar wat, we ik dan... begrijp niet zo goed, Paul, wat nou de vraag is die ik moet stellen. Nou, de vraag is, wat, ja. wat is de oorzaak dat inderdaad... een man na één keer dat hij een orgasme heeft gehad... waarom hij in principe niet daarop volgend heel snel weer oh. uh, een orgasme kan krijgen? Terwijl de vrouwen waarom... in jouw omgeving aan één stuk door... Nou, niet aan één stuk, oh. maar die het, die het makkelijker... ...makkelijker weer voor elkaar kan krijgen. Ah, okay. dus, ik ben heel met... blij dat ik deze vraag nog 24 keer zal moeten stellen in dit programma. Dankjewel, Paul. Kom nu is maar door okay. met je uh, koppel en vermogen. Koppel en vermogen. Koppel ja. betekent dus de, de kracht die een motor kan produceren... ...hoe die uh, gelegd wordt richting uh, de, de aandrijfwielen. Dat is een beetje de kunst. Als ik een motor van 50 pk... weet je zeker dat het 50 pk is. Alleen de koppel zorgt ervoor dat inderdaad ook die 50 pk... Uh, goed verdeeld worden over de wielen die aangedreven worden. Dus, en dat heeft ook weer met de versnellingsbak te maken. Dat is sowieso heel cruciaal. Want sommige versnellingsbakken zijn zo dat ze puur op snelheid uh, geproduceerd worden. En je hebt een versnellingsbakken bijvoorbeeld bij tractoren... die in principe puur alleen om, om kracht te moeten overbrengen op de achterwielen. Dus dat is een beetje het verschil tussen koppel en vermogen. Nou, ik heb gehoord dat je heel veel geluid maakte... maar de woorden op zich heb ik niet zo goed kunnen volgen. Maar ja. ik, uh, ik hoop dat, uh, uh, dat Jan dat wel heeft, want die stelde de vraag. Dus uh, uh, bedankt namens Jan. Ik doe mijn best. Oké, okay, je hebt alles gedaan naar vermogen. Ja, wat ik kan wel. Goed, dan ontkoppel ik je nu, goed? Ja, is goed. De koppel is gelegd. Oké, okay, okay. dag Paul. Doei. Hoi. Lies Veldstra uit Groningen, goeienacht. Ja, goedemorgen. Hallo. Zit je nou te gniffelen, uh, Lies? Wat zeg je? Zit je nou een beetje te gniffelen? Ja, nou, nee, ik moet gewoon lachen om je programma... Oh. en, en de, de manier waarop je dingen terugkaatst... en verbanden ligt en zo. Vind ik ja. erg leuk. Het goede nieuws is dat we nog anderhalve minuut hebben... Om oh jouwe, jee, dat is echt ik, ik probeer echt? al nachtenlang te bellen. Maar en weet je wat, we als... maken een beginnetje als we er niet uitkomen. Dan doen we ja. na het nieuws doen we eerst een plaatje en dan komen we er gewoon op terug. Ja, ik zie het. Ik, het is bijna drie uur inderdaad. Ja, dus doen we mijn, het na, zo. De, mijn vraag gaat over taal. Ja. Uh, waarom, bepaal, waarom verandert taal? Ik zal een paar voorbeelden noemen, bepaalde woorden verdwijnen. Mm -hmm. Zoals, men zegt bijna niet meer, hij is groter dan ik... Of mij. Nee. Maar ja. men zegt hij is groter als, hij heeft oh. meer als, of ja. zij is kleiner als. Ja. En uh, de klakkeloosheid waarmee mensen dingen als zeg maar. Ja. Een paar jaar geleden Weet was het nogmaals. Toen was het klopt, nu is het gewoon. En zeg maar, als je zeg maar tegenwoordig zeg maar naar de tv kijkt zeg maar. Dan word je zeg maar om de havenklap doodgegooid zeg maar met mensen die onder de havenklap zeg maar zeg maar, zeg maar, zeg maar zeggen. Ja, zeg ik denk maar. dat het gewoon te maken heeft met dat mensen gewoon op een gegeven moment gewoon zeg maar willen zeggen. Ja, zeg nou, maar. plezier, daar gaan we. Ja. Maar iedereen doet het. het ja. Bijna nieuwslezers doen het. Ja, dat is het ergste, hè? dat nieuwslezers ik, uh, het doen. Is bij, ik vind het bijna, bijna niet normaal meer. Het wordt gewoon gewoon. Maar eigenlijk, Lies, hebben we de vraag nu af. Ja, nou, ben ik even snel. Dat had ik ook niet verwacht, hoor, en dat nou, ik het nog ging redden. Onleiden, en natuurlijk. we hebben nog twintig seconden over. Maar waarom okay. ontwikkelt zich taal... Uh, en dan het, uh, voornamelijk uh, wat betreft de dingen die eigenlijk best wel goed bevallen... maar eerst nog als fout worden bevonden... en dan later opeens gemeengoed worden? Ja, maar ook dingen, zo een uitrekening, als zeg maar, die helemaal niets toevoegt. Het is duidelijk, Lies. We gaan naar het nieuws. Dank je wel. Oh.